De Nederlandse mededingsautoriteit heeft een inval gedaan bij een aantal OV-bedrijven, waaronder Veolia en Sintes. De NMA doet onderzoek naar de verdeling van ontwikkelingskosten van de OV-chipkaart. Daarover zouden de streekvervoerders verboden afspraken hebben gemaakt. Waarvan de bedrijven precies verdacht worden is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de administratie in beslag is genomen. In de reactie zeggen Veolia en Sintes medewerken aan het onderzoek en ervan overtuigd zijn dat er geen onrechtmatigheden aan het licht komen. Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Het Britse hooggerechtshof in Londen heeft het beroep tegen de uitlevering verworpen. Assange is de grote man achter de klokkenluiderswebsite Wikileaks. Assange, die wordt verdacht van verkrachting, is bang dat Zweden hem uitlevert aan de Verenigde Staten. Assange kan nog in hoger beroep bij het Londense Supreme Court. Daarvoor moet hij wel eerst het gerechtshof ervan overtuigen dat het maatschappelijk belang van zijn zaak groot genoeg is. De PSV'er Evan Strootman is voor twee wedstrijden geschorst. De tuchtcommissie van de KNVB vindt dat scheidsrechter Blom hem zaterdag terecht het veld uitstuurde in de wedstrijd tegen Twente wegens ernstig gemeenspel. De aanklager had hem eerst voor één duel willen schorsen, maar daar ging de speler niet mee akkoord. Strootman kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. Het Griekse referendum kan nog dit jaar worden gehouden. Als de details van de noodhulp snel worden uitgewerkt, kan het nog in december, volgens de Griekse minister van Binnenlandse Zaken. De Griekse regering steunt het plan. In het parlement is er verzet. Een ruime meerderheid van de Griekse bevolking is tegen de bezuinigingen die nodig zijn om de EU steun te krijgen. Het weer vanmiddag bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Temperatuur 14 graden in het noorden tot zo'n 17 graden in het zuiden van het land. Morgen eerst nog zon, in de middag bewolkt en s'avonds kans op regen. Het blijft de komende dagen wel zacht. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch Maastricht tussen de knooppunten Eckersweier en de Hocht. En op de A28 Amersfoort Groningen. Daar wordt gecontroleerd tussen de Ten Hattem, Broek en Langhorst. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sparkle when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer longs, Then I heard the children sing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you.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 Ik nu alleen maar denk aan Want zij is heel mijn wereld Zeg, zeg me wat je stil van, stil van, stil van, stil van Zeg me wat je stil van, stil van, stil van, stil van. We waren pas straks En zat in de klas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 I think I'll say it's your move You Cause I'm alive Van Zandvoort ook op TV. Ja. CFM FM Text TV op kanaal 45. 45. Here it's spin, spin, spin It's low cuts like